Dit is wat de Jong met het NOS-journaal. De Intercity die tussen al een vertraging opgelopen. Eigenlijk moest de trein vanaf december via de HSL rijden... maar dat wordt zeker zes maanden later. Volgens NS komt dat door de vertraagde levering... van nieuwe software voor de locomotieven. Tot hier is blijft de Intercity Amsterdam-Brussel... via het gewone spoor rijden langs Rozendaal. De Duitse bondskanselier Merkel heeft haar overleden voorganger... Helmut Kohl geprezen als een groot geluk voor Duitsland... Kohl overleed vandaag op 87-jarige leeftijd. In de reactie zei Merkel dat Kohl vasthield aan de droom van een verenigd Duitsland... waar anderen twijfelden. De Franse president Macron noemde Kohl een zeer groot Europeaan. En de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, zei... Kohl was Europa. Ook premier Rutte heeft gereageerd. Hij zei dat Kohl de Europese geschiedenis eigenhandig vorm heeft gegeven met de Duitse hereniging. Amerikaanse president Trump is kwaad over het nieuws dat er een onderzoek naar hem loopt vanwege het ontslag van FBI-directeur Comey. Op Twitter spreekt hij van een heksenjacht. Ook zegt Trump dat hij nu onderzocht wordt door de man die hem vertelde dat hij de FBI-baas moest ontslaan. Hij doet op onderminister Rosenstein die erg kritisch was over Comey. Het onderzoek moet onder meer uitwijzen of Trump de rechtsgang heeft belemmerd. Bij een garagebedrijf in Wormerveer is na een inval bij elkaar ruim 3 miljoen euro aan contanten gevonden. Afgelopen dinsdag deed de politie een inval in de garage. Toen werden al 14 auto's en een grote hoeveelheid cash in beslag genomen. De bank bankbiljetten zaten in verborgen ruimtes in de auto's en ook in het bedrijfsband. Volgens het OM zijn de auto's gebruikt voor het vervoer van drugs, wapens en het geld. Twee mannen zijn aangehouden. Het weer vanavond en vannacht tamelijk bewolkt met plaatselijk wat regen. Morgen begint in het westen zonnig. In het oosten eerst nog bewolking. Het 21 tot 25 graden. Zondag volop zon en nog warmer. Dan kan het 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu. Zie het. Ook hij heeft namelijk een weloverwogen keuze gemaakt. Daarom denkt hij nu alleen aan gassen, spinnen en verder aan helemaal niets. Zeef Web Zandvoort. En ja, misschien heb je wel een feestje te vieren. Want zie ik daar nou een uh, vlag vierwapperaar omdat je geslaagd bent? Nou, we zien het natuurlijk. Van harte gefeliciteerd en reden te meer voor een feestje. En feestje, dat gaan we vanavond zeker doen hoor. Twee uur lang. Zie je het keihard op jouw 106.9, 104.5. En natuurlijk ook lekker digitaal bij Ziggo. En ja... Twee uur lang zie je het. Ja, dat kan ik niet alleen. Dus onze enige echte DJ Dion Sidney. Hij is er ook weer bij vanavond. Hij heeft weer een overvolle USB-stick uh, meegenomen. Dus die gaan we uh, straks lekker in de mix gooien. Natuurlijk! De Charts! Ze zijn weer bommetje bommetje vol. Dus uh, daar gaan we straks even uh, kijken wat is hot en wat not. En ja, als je een beetje naar het luistert, dan weet je het al van onze enige echte DJ Dion Sidney. Hij heeft er zo'n fijn neusje voor. Ja, nieuwe muziek. Daar begonnen we mee. De nieuwe van Tom Starr. Met Drift. Hij uh, komt binnenkort uit op uh, Size Records. Ja, je weet al, Dat label van Steve Angelo. En daarna Probezzano en Federico Scavo. Met Gandros In de Cryder remix. Hij is nog niet uit. Maar ja, dat zijn we hier gewend bij het. Gewoon net even een stapje eerder. En ik vind hem lekker hoor. Lekker zo met de tune. Ja, ik zeg genoeg gepraat. Het is alweer tijd voor wat moois. Want wat hebben we nog meer vandaag nou? Land, die heeft een nieuwe track. Borderline. En het mooie is, het is nog eens een gratis download ook. Wil je hem downloaden? Dan moet je eventjes naar de site gaan van Copyright Free Music. En anders gewoon naar de site van Spinning Records. En dan kun je gewoon zo gratis naar binnen hengelen. En dat is zeker de moeite waard. Nu hier bij jou. Op van Zandvoort zie in de house with Promised Land. En hey, jawel, er mag het antwoord worden hoor. Trek die champagne maar over als je geslaagd bent. En geniet met maten. Een paar vriendinnen erbij mag ook.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 Hier word je toch stil van wat een mooie plaats! Oxen Butcher Fusing Bonnie Rapson met zo'n fijne vocaal. En I wish I knew it would uh, feel to be free. Ja, een laptext natuurlijk. En hij komt binnenkort uit op het Leo van Armin van Buren. Ik zeg: oh. Heerlijk. En daarvoor natuurlijk Promised Land met borderline. En jij ja, krijg je gelijk de felicitaties binnen van Marsha die de vriendje wil feliciteren. Jurgen, word hartig gefeliciteerd met je diploma. En natuurlijk ook veel succes bij je nieuwe opleiding. Of ja, geniet eerst gewoon eventjes lekker. En ja, wat niet zo genieten was, dat was afgelopen week. Bij en Crossover, want ze cancelden hun optreden na een auto-inbraak. Jawel. Expo en Crosso moesten optreden op het Spring Awakening Music Festival in Chicago afgelopen zondag nog cancelen... door een inbraak en in vernieling van de auto van Sebastiaan Crosso. De inbreker nam onder andere Sebastians paspoort en laptop mee... waardoor het voor het duo onmogelijk was om naar de States te vliegen. Ja, dit moet voor veel fans ook flink balen zijn geweest, want ja, wie wil ze nou niet zien? En zeker tijdens het optreden in Chicago zou het duo tracks draaien van de nieuwe EP More Than You Know... Ja, gelukkig het is het net als Donald Trump eventjes uh, op de Twitter een berichtje achter dat ze uh, ja het gewoon eventjes uh, af moesten zeggen en ze hadden natuurlijk ook niet de benodigde visa om Amerika binnen te komen. Ja tot zo de nieuwtjes. Straks gaan we kijken. Misschien gaan we nog wel even stuiteren met een hardcore plaatje. Ja. Wat zeg je hardcore? Wij zien het. Ja, je broer die is zo populair. Daar kun je gewoon niet omheen. En hij heeft een nieuwe track, ja. Is er net ook ontstaan over de ene track. Nou, die tweede, die gaat nog eventjes harder. Straks meer erover. En natuurlijk, ja, de chart en onze enige echte DJ Dion City. Ik heb er helemaal zin in. Ik hoop jij ook. En uh, een plaat die toch wel uh, een favoriet van mij is. Die kwam vorige week binnen. Oh, Mr. Sit en David Vesser. Boca Linda. Het is een beetje een oude sample, Boca Linda. Als je hem hoort zeg je, oh die. In een nieuw jasje gestoken en geloof me, elk zomersfestival gaat die compleet los. Wat zeg je? Moeten we hem draaien? Nou, dat kan geregeld worden hier. Zie je het in de house, Zandvoort's grootste Dansvloer. Op de camping. Speciaal voor de Duitsers, welkom in Zandvoort. Misschien sta je op Schiphol te wachten op je vlucht Naar zonnige orde. Nou ja, dat zeg ik. Dat hoeft niet. Want komende zondag 30 graden. Dus ja, pak je strandtas maar vast. Download eventjes en see it sessions voor op het strand. En je hebt een complete strand 5. Nu! Polka Linda! Van Mr. Sid en David Vesta.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 of ik in een trein zit, man. Ja, maar jij ja, ja, begon al een beetje... Uh, nein, man. Ja, dat, uh, ja, een beetje techno, jongen. Ja, lekker, toch? Uh, ik, ik, wil ik, ik wil techno. Ik wil techno. Ja, ik wil upgame. Ik denk, er zitten hier zoveel Duitsers. Ja, in je, moet wel, je moet wel rekening met houden, met onze burenlanden. Ja, tuurlijk. Doen we gewoon ook hier. We ja, gewoon even thuis we, maken, we maken gewoon vandaag een feestje voor alles en iedereen. Dus we hebben gewoon van alles. Een, be een beetje techno, een beetje summerhouse. Muziek, uh, muziek kent ja, geen gewoon, grenzen. Gewoon van alles. Hé, hey, ik, ik had nog wat meegekregen van Flying Dutch. Oh. Want vloggers, die hebben zich voorgedaan als Chris Cross Amsterdam. Oh. Ja, de YouTubers uh, Martijn Manschot en Niels Ooshoek en Joost Kraaijma. Beter bekend als de gierige gasten. Is ze? Nee. Nou ja. Jij ja. wel? Ik heb er wel eens van gehoord, maar ik heb verder nog niet naar gekeken. Maar deze deden zich uh, voor als uh, of, uh, trio crisscross Cross Amsterdam. En ze vlogen zo per helikopter gratis naar de Flying Dutch. Me? ja Ja, ja, ja. Met het YouTube kanaal proberen deze jongens elke week weer iets gratis te fixen. Zoals met het OV reizen, pretparken en gratis bioscoopbezoekjes. Ik heb het een keertje gezien, ja, het komt in één keer bovendrijven. En ja, deze week verkleden zij zich als trio Crisscross Amsterdam, waardoor zij vervolgens in de helikopter van ING konden stappen. Ja, de hoofdsponsor van de Flying Dutch, uh, ja. ja, hoe krijgen ze het voor elkaar? Zeker uh, met het oog op uh, al die uh, aanslagen, denk ik, wordt er niet meer gecheckt. Nee, ik vind het ook een beetje een vreemde zaak. Je zou toch zeggen: van een beetje nalatig. Jo, jongens, kijk eventjes naar de ID van die gasten. Ja. Even een beetje dus meestal, backpack, heb je, uh, meestal heb je toch van die polsbandjes, weet je, artiestenbandjes en weet ik veel. Moet, moet gewoon. In, de, in een normale club kan je niet eens in de VIP komen zonder een bandje of iets. Nee, dat wou ik net zeggen. Hé, maar ja, hey Marja, deze jongens die doen alles voor het gratis. Ja, jongens die het niet gratis doen, ja, dat, dat zijn uh, een aantal danceartiesten. Want de website Forbes heeft onlangs weer een lijst gepubliceerd met de world's highest paid celebrities. En ja, op nummer 1 uh, vind je Jean Combs, Oftewel P. Diddy. Hij is met 130 miljoen dollar de best verdienende artiest ter wereld. Maar ja, er staan ook wat danceartiesten in de lijst. Nou ja, op nummer 65, wie zou daar staan Dennis? Op, 5, op 65? Op nummer 65. De, de, de, de Chainsmokers. Dat zijn gewoon de smokers. Dat is ook bizar. Die, zijn, die, die, zijn pas net, die komen pas net te kijken. Ja, de Amerikaanse Andrew Taggart en Alex Paul... samen met de Chainsmokers op nummer 65. Met maar liefst, hou je vast, 38 miljoen dollar. En ja, dat is best wel veel. Uh, vooral als je bedenkt dat het duo pas sinds 2012 actief is. Ja. Dus dat harken ze snel binnen. Ja, op nummer 60... De 48-jarige DJ Thijs Verst, beter bekend onder de naam DJ Chesto. Hij staat op nummer 60 en verdient maar liefst 39 miljoen dollar. Hij is daarmee de enige Nederlander ook in de lijst. Ja, dat zeiden dus ze ook. Hè? Hij is de, de beste exportproduct van Nederland. Hè? Ja, zeker. En dan op nummer 40 vinden we Calvin Harris. Deze Schotse producer brak in 2011 door met onder andere We Found Love and Bounce. En de beste man verdient 48,5 miljoen dollar met zijn hitjes. Ja, maar hij poept ze ook uit gewoon, hè. Plaat na plaat na plaat. En allemaal top 40 nummertjes worden het. Ja, nou, hij doet het goed, vind ik, hoor. Ja. Helemaal gezellig. Laat hem maar schuiven. Dat denk ik wel. Eens zijn plaatjes uh, schuiven. Ja, ik heb nog een plaatje, een nieuwe Mavi met CO2. Op Duran Records. Ik zeg, ga ervoor zitten, ga ervoor staan. Schrijf al die stoelen aan de kant. Hier. Is zie het. <totstuk> Toch altijd makkelijk, zo'n extra schuif, ja. Dat zie je, ik kom nog niet in de voorpluist voor, dus die schuiven, daar moeten we nog even mee oefenen. Nu, Marie! 106 FM 106.9 FM Mesh Ik vind hem lekker. Ik vind hem zomers. Ja, lekker. is goed gekeurd Dennis? Of zeg je nou, ik ben beter gewend van Tank Cheetah. Ik ben beter gewend, maar ik moet ook weer als verdediging zeggen, het is dus weer wat anders. Het kan gewoon allemaal. Ja. Hé, ik weet niet of je van de week de krant hebt gelezen, want je broer, ja. Die heeft uh, Kind van de Duivel de track gemaakt. Voor de mensen die zeggen... Kind van de Duivel, welke track is dat nou weer? Nou, dan, dan, dan ah. pakken we hem gewoon even, dan pakken we hem gewoon even erbij. Je herkent het gelijk al. Komt-ie? Het is een track die uh, geproduceerd is door uh, DJ Paul Elsak. Ja, wel bekend natuurlijk. En Dr. Hey, Funk... Ja, die, veel, die zit veel bij Hartwell uh, op zijn rifffield. Ik maak het allemaal voor die remixes van Hartwells uh, platen. Oké, okay, ja, Rotterdam. Uh, Rotterdam, jongen. Oh, Rotterdam, weet je wel. Nee, maar ik wist dus niet dat DJ Paul zak uh, achter dit nummer zat. Maar ja, dit nummer, dat, uh, dat heeft natuurlijk uh, een hoop uh, ja, narigheid van uh, schooldirecteuren. Die vallen over het nummer Kind van de Duivel. En dominees... Die waarschuwen zelf voor dit nummer. Oh? Ja, die, ka die kan toch gewoon niet, uh, zeggen ze. Ja, dit, nou, uh, die, die lopen bij alles altijd te jammeren. Dus uh, doei. Ga je maar lekker uh, keertjes vallen. Nou, ik, ik moest hier een beetje... Het enige waar ik uh, van had is dat hij in de top 40 stond. Ja. Deze trek. Het dus ja, is dus denk... gewoon allemaal uh, ja, misschien... rustige plaatjes en dan hoor je dit en dan denk je... misschien is dat ook wel juist waarom. Omdat mensen weer eens uh, wat anders willen horen. En ik, ik denk ook de melodie. Ja, het is gewoon een, een melodie dat... Een nummer, ja. Het blijft in je hoofd hangen. Zeker te weten. En dat is ook eigenlijk een beetje de kunst hè? voor een top 40 plaat. Het moet in je hoofd blijven. Ja, maar het is ook ongelofelijk. Hoor, dat, uh, hoeveel nummers uh, moeten er verkocht worden? Ja. Om in de top 40 te komen. Ja, het heeft niks meer met verkopen te maken. Het is nou hoeveel het op Spotify en dergelijke wordt beluisterd. Hè? Daar berekenen ze het nu op. Nou, oké. Okay. Hoe vaak wordt het beluisterd. Nou ja, maar ja, over je broer gesproken. Ja, iedereen kent deze plaat wel. Ja. Oké, okay. Hij heeft gewoon een volger. Ja. Next. Next. Hij heet Engeltje. Oh. En zie het zo zie je niet zijn. Als we Zee. die niet hadden. Zal die wel goed gekeurd worden door de dominee? Ik weet niet. We gaan hem gewoon keihard erin knallen. Zometeen de charts. Nu de nieuwe van je broer. En over je broer gesproken. Mijn broer Frankie. Hij is jarig, dus. Gefeliciteerd, jongen. En vervelend. Ik ben niet trouw, mijn schat. Vechten voor mijn lieve man. te korte zonder op. Bitch, ik ben niet trouw, maar een schat Vechten voor mijn leven, want de dood is om de hoek Er is geen ruimte in de hel, stabij bij de hemel op de stoep Er is maar één iets waar ik in geloof En dat ben ik zelf Het leven loopt dood, maar ik ben onderweg naar succes De grens leven altijd Er is geen ruimte in de hel, sta bij de hemel op de stoep Trouw me aan God, vlecht op al mijn leven Want de dood is onderwolken, er is geen En de helft staat bij de hemel Dat was even een partijtje gezellig, Dennis. Dat, dat ging eventjes los uh, hier op de radio. De nieuwe van uh, je broer, DJ Paul Elzak en Dr. Funk. Met Engeltje. Ja, is hij al eigenlijk uit? Vraag ik maar. Volgens mij nog niet. Ik weet het niet. Ik ga het eens kijken. Nou, uh, pak, jij, pak jij eventjes uh, erbij. Dan pak ik ondertussen vast uh, de charts uh, ja. erbij. Ga jij even lekker kaarten? Ik pak de kaarten erbij. Ik welke, husselt, uh, welke lijst gaan we doen eigenlijk? Uh, ik pak ten? gewoon uh, vandaag uh, de normale top 10 eens een keertje. Oké, okay, nou. Ja, ja, Ik ben wel wat benieuwd uh, of het een beetje uh, door elkaar gehusteld is wat er nieuw is. Want ik zie in ieder geval uh, niet veel spin in. Dat is soms maar goed Dat ook. Dat kan ook wel eens even goed zijn. Even, even verfrissend, even, even wat, wat nieuws. Even wat anders. En dan eventjes een nieuwtje. Heb jij die nieuwe uh, sensation anthem gehoord? ja. Daar zak je broek vanaf. Ik en jammer. dan bedoelen we het niet positief. Oh, verder lekker al Wat heb je gedaan, jongen? Tegen we dan. Wat was populair tien jaar geleden? Oh, die ga ik remixen. Ja, toch. Ik, ik plak de naam van het originele artiest erop. Want dan wordt het wat meer gedoogd misschien. Maar het is toch echt een beetje jammer, hoor. Dat, uh... Nou, moet ik zeggen. Hij klonk wel leuk, maar ik vind het gewoon, ja, gewoon een beetje cheap. Nou, ja. hey, kijk. We de... denken hetzelfde. We nou, kijken of we zo gelijkstemmend zijn over de charts hier. We pakken er gewoon bij. Op nummer 10 vinden we Patrice Bouwmel met Glutes. Misschien uh, mag hij het ook niet zijn uh, eten hebben, Gluten. <laughs> ja. Hij, hij denkt, laten we eens eventjes een allergie te pakken hebben. We hebben gluten. Gluten. oké. Okay. Ik denk dat hij, uh, of, of ja, misschien is het de elektrische, Glutes. Uh, het kan allemaal zomaar. Op Afterlife Records is hij uit. Oh, al voor uitgesproken, even tussendoor... die plaat Engeltje van je broer... is vandaag uitgekomen. Nou, kijk. Kijk eens. Zijn we er dus snel Primer, bij? Primaertje. Zijn we er snel bij? Ja, maar daarom nou, zijn we toch het. See it. Dat zou het niet zijn, hè? Maar over deze plaat, Kloes... van Patrice Bamel. Ik vind het wel lekker... Uh... op Ibiza, denk ik. Ik denk dat hij wel een leuk is. Op nummer 9 vinden we deze week... Bimma met Rampa. Rampapapa in ik visions. Ik vind hem een beetje zweverig. Nee. Ja, dat, dat is een beetje de bedoeling op Ibiza. Een beetje zweven daar al. Ah, oké, okay, maar. Maar niet te. Oké, okay, oké. Okay. Dit, dit is alles. Je kunt hem gewoon op loop zetten en dan. Uh, ja, nee. Even een loopje erin. Op nummer 8 vinden we. Van Play It, Say It, See It. Okay, ja. Chuck Daniels. Met thrill Seekers. In de Chuck Daniels remix. Ik moet er een beetje aan winnen. We een beetje We zijn aan Chef uh, Chocolate Salty Balls, uh, moet ik denken. Nou, ik dit hoor. Oké. Okay. Van South Park. Ja, ja, ja. Ik vind uh, ja, dit, dit, deze sound die erachter zit wel uh, oké. Okay. Maar hij zou eigenlijk gewoon zijn mond moeten houden. Liever de, de gewone. Op nummer 7 vinden we Solardo met On The Corner. Op Solar Records. 15, 16 years old, they can multiply a dollars into five dollars in less than $4 hours, doing drugs, selling drugs, and they're very proud about it. Oké. I know kids that are 15, 16 years old. Ja, ik vind hem leuk. Hoppa. In de pocket. Op nummer 6 vinden wij Swayzak en Matteo Black met Fifth Dimensional Proof. Wat stevig, uh, techno technowerk. Nog meer techno. Ja, het is wel helemaal een hype, hè, dat techno. Ja, de oh. Awakening's is toch binnenkort? Of is dat al geweest? Weet het niet meer. Ik heb niet in de agenda voorbij zien komen. En op nummer 5 vinden we Dennis Cruz met Mad. Ik kan altijd lekkere nummers maken, die Dennis Cruz. Ja. Ik zou haar zeggen, dit is uh, dezelfde als uh, die we net hadden. De Chuck Daniels. Ja. Veel uh, diep, hè? Want, ja, uh, ja, we gaan uh, een beetje dieper. We gaan alle kanten vandaag op. Camel Fat. Op nummer 4 vinden we Camel Fat met Hanging Out with Charlie. Hij is eindelijk van de nummer 1 afgetrapt. A a Hij heeft te lang gezeten. Ja, op een gegeven moment is het tijd voor wat nieuws. Ik vind het gewoon... Uh, ja. In de charts moet niet te lang op de, dezelfde lijst zijn. Gewoon elke keer wat uh, verfrissend. Op nummer 3 vinden we Pleasure Crime met Taratula. Seven Year Itch Rework. En deze plaat, ja. Hij ging al een tijdje rond, hè? Ja. Hij was nog niet uit, maar. Overal op de blogspots was het toch wel Dan van de previews. Heb je toch, uh, previews, uh, heb je toch zeven jaar uh, op zijn bolletje overlopen krabben? Dit is zo vet, die simpel. Ik voorspel dat deze op Ibiza heel groot wordt. En op uh, de nodige hij is er al, festivals. Hij is er al een tijdje, hè? ook in de top 40. Deze? De uh, ja. Ik uh, ah. ja. hem een paar keer voorbij zien komen. Een aantal weken. Ja, hij staat niet voor niks op nummer drie. Stevige bas, heerlijk. Welverdiend derde plaats. Op nummer 2 vinden we Gene Ferris en Riva Star met play. Voor de mensen die het label willen weten, Snatch Records is. En dan ja de nummer 1. Deze week vinden we House and Pressure. Van Route 94 of Hot Creations. Maak ook best wel vette nummers hoor. Die gasten. Ja anders kom je, kom je niet op nummer 1 hè. Handjes in de lucht komt die! Maar toch zeg ik eerlijk, het is niet mijn nummer 1. Oh, doen we gewoon zo? Ik heb een veel uh, leukere nummer 1. Uh... Hey, Olly. Gewoon Oliver Helders. Ibiza 77. Can you feel it? Kijk, ja, je... je hoort het gelijk al. De oude klassieker van Donna Summer. Ik voel hem. Voel jij hem ook? Zometeen. De klok van tien uur is hier, hoor. een uur lang in de mix, Jawel, Jawel. een nieuwe seed It Sessions bij DJ Dion Sydney, nu allemaal.